8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. Het is een avond vol live sport, vooral zwemmen en gasten aan tafel. Zo verwachten wij hier Erika Terpstra. Daarover straks meer. Eerst de NOS Nieuws. Hier is Jan van der Putten.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 En dan het weer nog vanavond en vannacht van het Zuidwesten uit Buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Minimum temperatuur een graad of 17. Morgen nog enkele buien, in de middag droog en steeds meer zon. En het wordt ongeveer 22 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 We halen Ranomi en Femke de finale van de 100 meter vrije slag. Zorgt Sebastian voor een verrassing in de 100 meter vrije finale. De gast Erika Terpstra en Peter Heerschel. En we sluiten niet uit dat er nog meer gasten onderhoek komen. Maar eerst badminton. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Jouwjie speelt Schiel Lippens. Het wordt een vluggetje hoor, die eerste game. Want de Indiaanse tegenstander van Yao Yi staat inmiddels met 17-8 voor. En heeft toch het initiatief ook in deze wedstrijd nu weer hoor. Ze valt aan met de forehand. Yao Yi probeert nog met de backhand de bal de shuttle te retourneren. Maar slaat hem gewoon in het net. Ze kan die aanval niet op een fatsoenlijke manier pareren. En het is lastig voor Yao Yi. 35 jaar oud. Was al eens een keer op de Olympische Spelen in Athene. En daar verloor ze al heel vroeg. Daar verloor ze in de tweede ronde. en die tegenstander van haar die India's. Die is pas 22 jaar oud. Is nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales op wereldkampioenschappen. Maar ze stond toevallig ook al vier jaar geleden in de kwartfinale van de Olympische Spelen in Peking. Waar Yao Yi overigens niet aan de start kwam. Omdat zij in de aanloop naar de Spelen geblesseerd raakte. En en CNSF toen besloot om er geen herkansing te geven. En ze kreeg geen uitzonderingspositie en mocht toen niet mee naar die spelen. Maar deze jonge Indiaanse Saina Nehwal, die staat makkelijk voor in die eerste game. En ik denk dat ze hem nu binnen een minuutje zo'n beetje zal afmaken. Ze staat nu aan uh, surf. Yao Yi meteen naar achter gedrongen, maar neemt wel meteen de aanval over. Dat is netjes van uh, Yao Yi. Maar uh, voorlopig krijgt ze de Indiase niet gek. Nee, nu slaat ze de Indiase de shuttle uh, in het net zo'n beetje tegen de paal aan daar aan de zijkant. En staat het 19 9 voor de Indiase. Maar het ziet er naar uit dat deze game uh, toch kansloos verloren gaat voor Yao Yi, die nu wel aan surf is. Maar uh, de Indiase zal ongetwijfeld uh, die twee puntjes die ze nodig heeft nog wel maken in deze eerste game. Hopen maar dat dat jou hier straks in de tweede game een revival krijgt... dat ze beter gaat spelen dan nu. Want voorlopig is ze kansloos tegen de nummer 4 van de plaatsingslijst. In het zuidwesten van Londen bij Hampton Court Palace... deed Bradley Wiggins wat iedereen van hem verwachtte. Hij pakte goud op de tijdrit bij de mannen. Hij liet achter zich Tony Martin, de Duitser... en Christopher Froem, zijn landgenoot. Een reportage van Steven Dalebout. Vlak na de huldiging staat Bradley Wiggins, de te woord. Op de achtergrond klinkt muziek van de Smiths. Groot-Brittannië gaat uit zijn dak om het tweede goud van vandaag. De melancholische muziek van de Smiths lijkt misplaatst. Maar is o zo accuraat als je naar de kop, de Britse kop van Wiggins kijkt. Groot-Brittannië ontploft. Het publiek wiggelt voor Wiggo. Met gouden bakkenbaarden opgeplakt. He has sent Great Britain absoluut bonkers, zegt de BBC. Wiggins zelf ziet eruit alsof hij boodschappen bij de Sainsbury's heeft gedaan. Maar van binnen kookt hij uiteraard van geluk. Oh, I mean, yeah, I said a few times already that uh, I don't think my sporting career is ever going to top that now. That's it. Because, you know, whenever will I ever get the opportunity to do that kind of thing in front of a British crowd having I mean, just won the Tour de France and um, the noise coming back through Kingston at the end there was was just deafening i mean it was absolutely I amazing mean, incredible it really was this is going to be a golden gold ride for Wiggins Chancellora cannot Wiggins, Wiggins wins in, in London niet zomaar much hij doet het met maar liefst 40 seconden voorsprong op de number 2 op Tony Martin Sean Yates, Wiggins ploegleider bij Sky hij kijkt met een grote zonnebril op naar het podium, naar Wiggins en hij hoort het volkslied. Yates is een belangrijke schakel in het tijdrit-succes van Wiggins. En het verbaast hem niet hoe Wiggins hier toeslaat. Well, Brad is, he, he, he, he comes from a kind of time-trialing, pursuiting background. En he is poetry in motion when he's on form and he knows how to do he's done it year after year you know time after time get in the zone Tuurlijk, really zegt Yates Wiggins kan zich tijdens zijn tijdrit volledig concentreren. Hij heeft het zo vaak gedaan in de zone komen. Dat deed hij vandaag ook. Al was het Britse publiek door het dolle heen. Zeker nadat hij de tour heeft gewonnen. Yes, I mean 40 seconds to second place is quite some distance En dan nou komt het. You know, he's a great athlete and he's getting better. And he's getting better. Is that possible? Well, I think so. In my estimation, he can be better, both physically and mentally. In Shawn Yates' ogen kan Wiggins nog beter, fysiek en mentaal. Next year, obviously, the challenge will be to repeat this kind of performance in both the tour and other races. But I think Bradley Wiggins heeft natuurlijk wel al extra vertrouwen gekregen na deze zomer, zegt Yates. En hij is blij, Yates dus, dat hij onderdeel is van het succes. Yeah, I get really well with Braden. I like him as a lad and It's great. Bradley Wiggins is the Olympic champion. It's golden gold. medal in Games. is medals Bradley Wiggins. Als het gaat om het aantal medailles, is hij nu de succesvolste Britse Olympiër alle tijden. Wiggins heeft nu zeven medailles, waarvan vier gemaakt zijn van goud. En is daarmee Stephen Redgrave voorbij. Zelf blijft Wiggins bescheiden. Hij wil de volgende generatie inspireren, zegt hij. Als er vandaag ook maar één kind zo geïnspireerd is geraakt, zoals Wiggins dat deed toen Chris Boardman 20 jaar geleden goud won in Barcelona, is zijn missie geslaagd. Yeah, yeah, it is. I mean, it's um, that's what this whole game's obviously been built about was just inspiring that next generation. There was that many people out there today, and hopefully if one child can be inspired, as I was 20 years ago watching Chris Boardman do. It. I guess that's what it's all about really. Wiggins the winner of the gold medal. Tony Martin of Germany gets the silver and Chris Froome gets the bronze. Chris, what a polished performance by the man who is in the form of his life. Yes. Ja. Uh, Olympisch kampioen op de tijdrit. Bradley Wiggins was dat in de reportage van Steven Dalenbaut. Jouw so Ballet was dat, uh, Only When You Leave. Uh, Gieler Lippens, ja. bij het winton. Mooi hè, samen in koor. Ja. Uh, dat liedje kunnen we trouwens ook gaan zingen dadelijk uh, voor jou, Yi... want uh, die zal uh, straks ook vertrekken uit dit uh, toernooi. 5-4 staat er trouwens in de tweede game... Maar ah, je ziet toch aan alles wel dat uh, India's uh, de bovenliggende partij is. Hoe jong ze ook is met de 22 jaar. Moet je je voorstellen. Vier jaar geleden debuterend al op de Olympische Spelen. En toen meteen de kwartfinales uh, gehaald. Nu in de achtste finales tegen Yao Yi. Het is een, uh, een uh, bijzondere vrouw die uh, tegenstandster. Uh, die Saina Newal. Want haar ouders die speelden ook allebei uh, badminton op uh, hoog niveau. Op die manier is ze ook gaan spelen. En ze heeft uh, veel records gebroken voor wat betreft sport in India. Ze was de eerste Indiaanse vrouw die een superseries toernooi. Uh, ze won de Indonesian Open in juni 2009 al. Ze was ook de eerste Indische vrouw die de singles-kwartfinales bereikte op Olympische Spelen. Dus het is een voorvechter voor de vrouwensport in India. Zeker voor het badminton. Nu staat het 5-5 trouwens. Jiao Yi toch in ieder geval wat teruggekomen in deze wedstrijd. En dan slaat de Indische slaat ook nog eens een keer de shuttle uit. En dat betekent dat er een voorsprong is. Het is niet voor het eerst. Want het eerste punt in deze game werd ook gemaakt door jouw Maar het is net. Alsof ze, ja, alsof ze niet ervan overtuigd is dat ze van deze tegenstander kan winnen. Dat straalt ze tenminste niet uit. Kijkt af en toe wat hulpeloos in de richting van de echtgenoot. Die daar op het stoeltje erachter zit. Erik Pang. Ook zelf een uh, topspeler in Nederland. En uh, daar kijkt ze er af en toe hulpeloos naar. Maar ja, Pang kan er verder ook niet helpen. Hij kan verder ook niet echt ingrijpen, natuurlijk. Jou, Yi, zal het zelf moeten doen hier op dit Olympische toernooi. Inmiddels heeft Indiase opnieuw gescoord. Betekent dat het 6-6 staat in de tweede game. De eerste game is verloren gegaan voor jou. Met 2114. Aangeschoven is Erika Terpstra. Uh, atleet op de Spelen van 60 en 64. Vier jaar lang uh, staatssecretaris van Sport en daarna voorzitter van NSC NSF. Ook vier jaar volgens mij, Erika. Ah, ja. oh, was het acht jaar, sorry. Uh, maar nu in een heel andere hoedanigheid. Ja, ik ben uh, opeens je, je, <laughs> je collega. We zijn collega's. <laughs> Hoewel, ik, doe, ik begin heel klein, hè. Ik uh, mag iedere ochtend een, uh, meedoen aan het uh, radioprogramma van RTV Rijnmond. Uh -huh. En dat uh, is dus rechtstreeks van Nederlandse tijd acht tot... Nee, 9 tot 12. Dus voor ons uh, 8 tot 11. En daarna dan ga ik naar uh, sportwedstrijden gericht op onze uh, regionale kandidaten. Hmm. Of regionale Olympiërs. En dan uh, maken we daar televisieprogramma's van. En alles wat me verder voorkregen. En ik heb iets fantastisch gedaan. Wat heb je gedaan? Ik vind het leuk. <laughs> wat, heb je, wat heb je gedaan? <laughs> ik kreeg een persoonlijke uitnodiging om bij een bijeenkomst te zijn. Maar ook zowel... Carol Lewis als Bob Beeman waren. Oh. En ik heb ze alle twee geïnterviewd. En dat heeft niemand van jullie. Wie, yes. Die, uh, <laughs> dat is waar. Wie verstuurt zo'n uitnodiging? <laughs> nou, alle twee de mannen die waren uh, betrokken, of zijn betrokken... ...bij een, or, een organisatie die sport gebruikt als vehikel voor vrede. Nou, en ik ben nog altijd, dat is het enige uh, wat ik nog over heb gehouden... ...lid van de International Olympic Truce. Dat is de Olympische wapenstilstand van, vanuit vroeger... En uh, van daaruit kreeg ik die, kreeg ik die uitnodiging. En toen ben ik er met onze cameraman naartoe gegaan. En ik heb ze mogen interviewen, man. En dat was zo mooi. Want ja, ik heb eigenlijk nooit echt mijn grote dolen gehad. Maar dit zijn natuurlijk wel twee iconen. Maar hoe eigenlijk. oud is die Bob Beeman inmiddels? Nou uh... oh ja, ik denk dat hij uh, over de vijftig is. Oh, dus die is toch relatief jong in mijn beleving. Maar en, is dat hij, dat hij ziet, en hij ziet er prachtig uit, werkelijk. En het is een ontzettend aardige, aardige vent. En alleen al het feit dat, dat ze alle twee... Ik heb aan Bob Beeman verteld dat hij dat uitgerold uh, op het... Uh, uh, een karpet in, in Paperdal ligt. He. Je ja. kan dus over, zijn, over zijn, zijn sprong heen lopen. Dat vond hij erg leuk. En ik heb Carl Lewis natuurlijk verteld dat ik uh, zijn uh, collega ben geweest als, als Olympiër. En dan heb je toch gelijk een, een hele aparte band. He. Ah. Dus we hebben elkaar gehukt later. Het wordt waarschijnlijk vanavond uitgezonden. Ja, je hebt ook uh, Maxima mogen interviewen? Ja, en de uh, Prins van Oranje ja. en Louis van Gaal. Ja. Ik vind dat leuk om ja. te doen. Dat uh, dat uh, dat interview met, uh, met Maxima wat je hebt gedaan, daar hebben we een uh, fragmentje van. Dat is goed dus daar kunnen we er even een stukje van laten horen. Oh okay. u was er zelf bij, u was er zelf bij toen Marjan de gouden medaille kreeg. Wat gaat er nu heen? Nou, ik moet zeggen dat de laatste paar meters, dus we zagen dat echt, uh, oké, van de drieën, ze ging echt vooruit, ging sprinten het maar halte, zit maar halte, zit maar maar we echt zo hard mogelijk roepen. Uh, ze heeft het in zich en ze heeft, heeft het wel gedaan. Ja, ja. En, en, en, wat, en wat mooi is, ik zag ook dat uw dochters ontzettend meeleefden en aan het holse waren. En, en helemaal blij waren ook. Nou, we kunnen zich ja, voorstellen de kinderen, omdat wij niks konden zien daar, we zijn toch wel binnen gegaan om toch de televisie te zien. En ze werden helemaal zenuwachtig van het feit dat van toe, maar ze ja, er niet voor lag. Want natuurlijk ze moest gewoon een beetje echt de energie ja. rust hebben. Ja. Maar, maar ze is niet eerst. En dat was echt zo leuk om te zien, nou ja, maar een fiets is wel zo. Ja, ja, geweldig. Ja, maar zeker de kleintjes en mannen, die konden het wel heel goed begrijpen. Maar zeker de kleintjes was even van, ja, winnen we of willen we niet? Ja. ja. ja. We wensen u ontzettend fijne Olympische Spelen en de meiden natuurlijk ook. Ja, wij genieten het Padre. En volgens mij hebben we drie plus twee. Wij hebben hele grote supporters in de Radio Fans. Ja, leuk is dat. Leuk hè? Uh, goede eerste vraag ook. Wat ging er door je heen? Nou, ja, ik... Ik hoorde het nu net terug. <laughs> ja, hoe hoe, heb, ik wees, hoe heb ik het kunnen doen? Waarschijnlijk heb je het van ons afgekeken. <laughs> ja. Nee, maar het was maar, Want het was eigenlijk helemaal... helemaal het was heel spontaan. Dat ik, we waren op weg naar, naar Louis van Gaal. En, en ik liep toen eigenlijk letterlijk bijna tegen dus het aan. Vroeger stond of zat je naast hen. En nu uh, sta je ergens anders. Maar dan moet je ze wel interviewen. Hoe, hoe is dat? Heel leuk. En, en, en heel... Ja, kijk, ik, natuurlijk zeg ik dan u en uh, koninklijke hoogheid en zo, want dat, dat hoort. Maar, maar het is heel vertrouwd. En het is echt uh, dat je zegt van, goh, leuk om elkaar weer te ontmoeten. En hoe gaat het met je? En zo. Dus, prachtig. Maar, maar, maar heb je dan op zo'n moment ook, uh, uh, ook nog contact... op het moment dat je die functie niet meer hebt op een of andere manier? Dat is een interessante vraag. <lacht> dat gaat je niet zo. Oh, je twijfelde wel even. <lacht> nee, ja, nee, maar... Want zulke dingen dat, dat, dat hou je gewoon voor. Nou, ah, mooi moment om okay. met even naar uh, Gio Lippus te gaan. Die kijkt naar Jouw Yi op achterstand. Ja hoor, 11-9 is het voor de India's Saina Newal. Dat jonge meisje dat echt goed staat te spelen af en toe tegen Yauji. En dan zie je gewoon dat Yauji alles kan proberen wat ze wil. Nu serveert ze weer, serveert dan onderhands gewoon even, ja, dat doet ze sowieso natuurlijk, maar even zo'n heel klein, venijnig klein slagje net over het net. En daar, ja, daar haalt ze dan toch uiteindelijk niet de voordeel uit, want het punt is toch opnieuw voor de India's. omdat Yauji zich verslaat en de shut buiten de lijnen plaatst 12 9 inmiddels in die tweede game en dan lijkt het er toch op dat het afgelopen is voor jou in dit toernooi en het zou toch erg jammer zijn dat ze niet verder gaat niet richting de kwartfinales maar ik kan me zo voorstellen dat ze vooraf aan deze partij gedacht heeft dat het allemaal niet zou gaan lukken tegen deze Indiase. 12 10 wordt het nu ze blijft in ieder geval nog een klein beetje in het spoor van de Indiase die gewoon goed staat te spelen en een hele degelijke overwinning zo meteen gaat boeken op jouw tenminste als het loopt zoals het loopt want je weet het maar nooit Maar jouw G dus voorlopig bezig hier in deze bloedhete arena trouwens bloedhete wembley arena want uh, het is hier echt uh, ik denk wel 30 graden hoor binnen uh, ze hebben de verwarming blijkbaar flink opgestookt of het is hier sowieso erg warm uh, onder het uh, dak maar uh, het is verschrikkelijk hier uh, ook voor de speelsers kan ik me zo voorstellen 13 10 is het inmiddels voor jouw en ik kan tegen Erika terfstraat nog even zeggen want die zit natuurlijk bij jullie daar mee te luisteren dat het een uh, compliment is geweest voor mike powell om hem in de, ongeveer in de 50 te schatten. Want Mike Powell is hey, inmiddels Bo, 65 jaar Bob oud. Beeman, heeft een een mooie Beeman. leeftijd. Uh, uh, maar, Bob Beeman natuurlijk heeft een uh, mooie leeftijd bereikt van 65 jaar oud. Mike Powell man. is natuurlijk de man die in Tokio dat fantastische record ja, ja. van ja. Uh, Bob Beeman afpakt. 8,95 in Tokio. 5, 5 maar, september. Uh, Mike... Maar hij heeft toch altijd zijn Olympische ja. record. En je hebt gelijk, ik heb hem nog veel te jong ingeschat. Maar hij ziet ja, maar dat er ook is een toch? zo mooi uit. Ja, dat is echt <laughs> heel schoon. Maar was je erbij trouwens toen? Was je erbij? Tokyo. Nee, ik was je niet bij. Nee. Oh, je was er niet bij. Oké, dat is ook nee. toch. Nee, maar het kon zijn dat je, misschien, uh, ja, nee. dat je erbij was, laat we maar zo zeggen. <laughs> goed, aangeschoven, Erben. Blij dat ik er ben, Erben Wellemars. Op zoek naar verhalen voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, goedenavond, Erben. Goedenavond. Uh, je ging op zoek naar, uh, zei je gisteren, naar een, uh, een, een bijzondere reservekiepster. Ja, dat, dat uh, interesseert me echt maatloos. Uh, ik ben op zoek geweest naar Floortje Engel. Floortje Engel is namelijk reservekieper, reservekeeper, kiepster. Maar dat is ze niet voor de eerste keer. Dat, heeft ze, dat doet ze al voor de tweede keer. Dus moet je nagaan, ze gaat twee keer naar de Olympische Spelen toe. Twee keer doet ze de hele voorbereiding mee. Zet ze alles opzij voor die Olympische medaille. En aan het einde van het verhaal haalt misschien Nederland gewoon goud. En gaat ze gewoon naar huis met helemaal niks. Maar dat vind ik uitermate fascinerend. En ik heb er een aantal keren gesproken... En, en ik kan me niet voorstellen dat ze gewoon niet echt hoopt van... Hey shit, ik hoop gewoon dat, dat die kiep ze gewoon geblesseerd raakt. En dat, dat kan ik er namelijk in. Een beetje, een beetje dat ze echt een beetje egoïstisch is van... Uh... Ik liever dan, dan, dan het team. En ik heb haar proberen echt uh, uh, te ontrafelen. Maar ze bleef, en ik geloof het nu ook echt. Ik denk echt dat ze echt haar taak begrijpt. En dat, dit, dat ze zo tevreden is, is hiermee. En dat vind ik zo ongelooflijk goed. Dus ik was heel erg benieuwd naar waar ze nou eigenlijk zat. Hè? Want uh, ja, ze mag dus blijkbaar niet bij het team. Ze is dus reserve. Dan mag ze dus, uh, uh, ze mag nu wel, zelfs is een voordeel ten opzichte van vorig jaar... ze mag nu wel gewoon uh, af en toe het Olympisch dorp in, maar daar mag ze niet slapen. Maar ze slaapt dus ergens in een hotel. Ja. Nou, ik ben op zoek gegaan vanochtend, ik moest, moest, vijf, uh, moest best wel ver, ver, ver reizen. Helemaal in een, in een klein hotelletje. Er was helemaal niemand, er voelde ook helemaal niks van de Olympische sfeer. En, uh, en daar zaten ze dan, met z'n tweeën, want ze is samen met, de, met, met Marieke. Um, uh, dus de speelster die de, die de geblesseerde speelster uh, vervangen heeft... En dan zit ze daar en dan en dan en dan, ja, dan ben ik daar ben ik bij op bezoek. Dus ik ben op die kamer geweest en dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Voor mij moeten we maar even gaan luisteren. A... Woohoo, clear with one time team. Dus dit, dit, dit, dit doen jullie de hele dag een beetje. Een beetje zappen. een beetje koffie drinken. Ja, precies. Nou, vooral Tuk eigenlijk. <laughs> ik heb wel zin in een bak koffie. Ja, nou laten we een kopje koffie zetten. Dat is de kamer hiernaast, maar uh, we hebben een soort koffiekamer. <laughs> De hotelkamer is meteen helemaal verbouwd. Er hangen overal keurige mooie ballonnen, om het er toch nog een beetje gezellig te maken. Er hangen overal foto's. Natuurlijk de Nederlandse ingrediënten gaan mee. Hè. De, de muisjes en, en, en, en, en, en de chocopasta gaat mee. En, en dan veel te veel kleren. Overal maar kleren. Het is, nog, het is echt een, een hotelkamer voor een sportster. Ja, klopt. Ja. Je, hebt nooit, je hebt ook niet zoveel kasten. Dat is altijd een beetje onhandig. Dus uh, alles zit inderdaad nog een beetje in je tassen. En wat je nodig hebt, veel gebruikt, dat uh, haal je eruit. En we hebben het inderdaad een beetje gezellig gemaakt. Want het is wel... ja, Zeker als je ook in het appartement uh, in het dorp bent. Daar hangen echt alleen maar slingers. En uh, ja, supergezellige sfeer. En uh, nou, dat willen wij natuurlijk ook een beetje hebben hier. Dus uh, dat hebben we zelf even gemaakt. En een leuk kaartje van thuis. Dus. Uh... Als je dan zo'n hotelkamer binnenloopt, denk je ook meteen: hé, hey, ga het bed daar, daarheen, daarheen heen, heen, verschuiven, dat kastje moet, moet daarheen, want dan heb ik nog iets extra ruimte. Marie en ik hebben dan, uh, nou, Marie kwam natuurlijk later hierbij, maar we hebben altijd wel een soort vaste uh, wie in welk bed slaapt. En dat, uh, nou, dat kwam ook helemaal goed uit. Dus, uh... Slaap jij in dit bed? Ja, je zit op mijn bed. <laughs> dus het liefst zo dicht mogelijk bij het raam? Ja, ik weet niet, ik lig altijd weg, ver weg, zeg maar, als je binnenkomt, het verste bed. Dat is een soort, ja, ik weet ook niet hoe het ontstaan is, maar uh, ja, klopt. Nou, ik, wilde, ik wilde ook altijd hetzelfde bed. Dicht bij het raam, want dan kon ik, kon ik dicht bij het raam. En dan heb je ook altijd iets meer ruimte. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld nu dan niet echt een kast... maar wel wat meer ruimte inderdaad naast mijn bed. Dus dat vind ik prima. Ja, klopt. En wat nu? Uh, ja, we hebben training vanmiddag. Dus we gaan nu uh, naar het Olympisch dorp. En uh, lunchen met het team en dan uh, naar de training. Dus we spullen pakken en gaan. In de metro? Ja. ja. Geen Olympic lane voor jou? Nee, ja, op de terugweg wel. Tot nu toe lukt het lukt ons elke keer om een BMW te fixen. Maar, officieel mag dat niet. Maar als je een beetje lief kijkt, dan vinden uh, die Engelsen het heel fijn om je te helpen. Dus uh, we gaan terug meestal met een BMW over de Olympic Lane. Maar heen uh, met de openbaar voer. Ik ben al een paar keer heb ik, heb ik om je heen gelopen. En iedere keer vraag je naar: nou Wil je niet, hoop je nou niet gewoon dat, dat, dat de kiepste geblesseerd raakt en dat je er dan in mag. Maar volgens mij hoop je gewoon echt niet dat ze geblesseerd raakt. Nee, zeker niet. Nee, ja, ik hoop gewoon dat we het als team heel goed gaan doen. En mijn rol is reserve hè? en ik hoop dat ik die rol heel goed vervul en dat zij haar rol als eerste kiepster heel goed vervult. En dat we daardoor bereiken wat we hier willen bereiken met z'n allen. Ik vind het echt ongelooflijk knap dat je dat zo op, op, op, op kunt brengen. Ja, nou ja, ik, ik moet zeggen dat het, het is wel ook echt pittig. En, uh, maar ik, ik heb ook echt wel even over nagedacht of ik het uh, ja, uiteindelijk uh, kon gaan doen. Maar ja, ja, zeker niet. de hele Olympische ervaring en uh, ja, onderdeel zijn van de ploeg is voor mij wat, wat ik wel echt ervaar. En uh, ja, ook in de deze rol. En deze rol is absoluut heel moeilijk, maar ja, die kan ik wel. Wat is voor jou het allermoeilijkste? Um, ja, uiteindelijk dat je, dat je niet speelt. Dat je, dat je op het moment dat je echt doet waar je met z'n allen heel hard voor getraind hebt, niet zelf speelt en een onderdeel bent. Hoe voel je het, ja, je hebt het ook een, een keer eerder meegemaakt. Je hebt gewoon goud gehaald in Beijing. Wat ging er op het moment door jou, door jou heen? Toen, je, toen de, de meiden gehuld werden en jij mocht, moest gewoon op de tribune blijven kijken. Ja, we stonden toen wel op het veld, maar ik vond dat echt een van de moeilijkste momenten in Beijing. Het moment dat zij hun medaille kregen en wij een beetje aan de achterkant bij de Dukoud stonden te wachten. Ja, dat vond ik heel zwaar. En ik denk dat dat nu misschien nog wel zwaarder gaat zijn. Omdat ik me in vergelijking met vier jaar geleden nu nog veel meer een onderdeel voel van het team. Dus ja, dat, dat gaat heel heftig zijn. Maar ja, dat weet ik. Dat weet ik van tevoren. En wat mij betreft zou het ook heel gek zijn als ik dat niet zwaar zou vinden. Want ja, dan zou dat voor mij als sporter ook niet kloppen. We moeten eruit. We zijn nu bij het Olympisch dorp aangekomen. En ik mag niet verder. Maar uh, jullie gaan wel verder. Succes. Dankjewel. Nou. Ja, we praten zo even door met jou, Erben. eerst naar Gio Lippens, de partij van Jao ja, matchpoint voor de Indiaanse die daar staat te spelen. 2016 is het voor haar. Het eerste matchpoint heeft ze zojuist verspeeld. Op 2015, Ji die scoorde toen nog een punt. En nu slaat Ji de shuttle uit. Is de partij afgelopen, is het Olympisch toernooi voor haar in het enkelspel. Gewoon afgelopen, Ji strandt in de achtste finales. Iets beter gedaan dus dan de vorige keer in Athene. Acht jaar geleden alweer, want Al toen strandden ze in de tweede ronde. Maar nu is het toernooi voorbij. Voor deze Nederlandse die wel nog even zwaait naar het publiek. Makkelijke overwinning voor de Indiaanse. Want ze wint hier met uh, 21-14 en 21-16. Regelmatige overwinning voor die Indiaanse. Jouw die is klaar. Ja. En we komen even terug op jouw op jou reportage over, ja. over de voor Floort Engels. waarom zijn die regels eigenlijk zo streng? Nou, daar mogen, mogen de 16 mee. En het is een keuze van het land om te kiezen van welke 16 wil je meenemen. En een reservekeeper, kijk, bij het hockey wissel je er continu door. Dus alle 16 spelers worden eigenlijk gebruikt. En als je een reservekeeper erbij zet, daar, die gebruik je dus niet. Dus kun je maar 15 spelers continu doorwisselen. Dus dat is een keuze van het land om te zeggen van... Hey, uh, ik kies voor die, voor die extra speelster. En ze mag er ook pas in op het moment dat de keepster geblesseerd raakt, mag ze niet tijdens de wedstrijd gewisseld worden, maar dan mag pas de volgende wedstrijd. Mag, mag, mag, ze, mag, ze, mag ze mee. Dus dan moet een veldspeler moet nog uh, ja. Uh, ja. in de goal ook, tot er, de wedstrijd voorbij. Is. Er is ook een, spel, een veldspeler, die hebben, hebben ze aangewezen. Die, die kan ook een beetje keepen En dan hopen ze maar dat, dat ze gewoon niet uh, te veel ballen, ballen, ballen doorlaat. Ja. Maar het is wel een echt te zien. Ik vind het ook. Ik begrijp ook wel dat ze er wel mee gaat. Want ik hoor heel veel grote Olympische kampioenen zeggen: uh, die zeggen vragen, van wat, hoe belangrijk is dan die Olympische medaille? Hè? Hè? Wat doe je ermee? Want het is toch wel een, een mooi iets, hein? iets tastbaars. En ik hoor ze altijd zeggen, van uh, en, het, en daarom vind ik ook mooi dat ze, dat ze wel meegaat... want ja, de weg ernaartoe is eigenlijk nog mooier dan de medaille zelf. En ja. zij zit natuurlijk wel in een positie dat ze de hele weg mee mag. Ze mag tot aan het laatste moment is ze daar gewoon bij ja, Ik vind het al prachtig dat ik hier mag zijn. Dat ik al heel dicht bij, bij de sport mag zijn. Maar zij is nog een stapje verder, want zij zit gewoon in het Olympisch dorp. Op de bank, tijdens de training. Uh, en dat, dat is mooi. Maar wat, wat, wat wel heel grappig is nog, wat, ik zo kort, ze, wat, wat ze ook nog zei... is van tijdens wedstrijddagen hoort ze er dus gewoon niet bij, hè? Dus ze, ze hebben gisteren gespeeld. Maar vandaag pas voor het eerst mag ze bij. Ook niet bij de nabesprekingen, uh, de voorbesprekingen, nergens. Ja. Dus vandaag ziet ze pas weer voor het eerst het team. Terwijl er gisteren gespeeld is. Ja. Morgen, wat ga je doen? Of weet je het nog niet? Ik, uh, Sven Kramer komt naar, uh, naar, uh, oh, naar uh, Londen. En uh, oh. nee, ik ga hem eventjes rondleiden. Ik denk, denk dat we naar het hockey gaan. <laughs> nou, ja, ik toch het wel? Oké, okay, ik denk het ook wel. <laughs> Goed, dankjewel Erben. Het is iets over half negen. De NOS Headlines met Jan van der Putten. De stichting Vrienden van de PVV hoeft een imam die voorkwam... in de film Fitna van Geert Wilders geen 55.000 euro te betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. De imam Fawaz vindt dat zijn portretrecht werd geschonden in die film... en vindt ook dat hij de film onterecht is neergezet... als boegbeeld van het islamitische extremisme in Nederland. Volgens de imam werd de suggestie gewekt dat hij oproept tot geweld in Fitna... maar het gerechtshof vindt van niet. Een deel van de bewoners in de Utrechtse wijk Kanaleneiland... wil niet terug naar huis. Mensen uit de Marco Laan mogen morgen terug naar huis... Omdat bij, omdat bij metingen geen asbest is gevonden... maar de bewoners vertrouwen het niet. Als ze ergens anders willen blijven, dan moeten ze het wel zelf betalen... zegt de gemeente Utrecht. En er is ook asbest gevonden in Westerhaar bij Almelo. Daar was brand in een schuurtje waarin asbest was verwerkt. Dat spul ligt in de tuinen. 18 huizen zijn ontruimd. En de bewoners worden elders in Westerhaar opgevangen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Erika Terpstra en Peter Heerschroep zijn hier. En we hopen, we hopen op goud bij het zwemmen. Ja, Bob van der Tak, uh, die volgde wat er allemaal gebeurt vanavond in het Olympisch zwembad. Um, op dit uh, nummer wat nu gaat beginnen, dat zijn geen Nederlanders, hè? Nee, wel twee Britten, hè? dat is uh, duidelijk te horen hier in het Aquatic Center. Een uh, schot en een Engelsman, Michael Jamieson en Andrew Willis... in de finale van de 200 meter schoolslag. Ploeggenoten ook van elkaar trainen allebei in Bath en zij uh, gaan proberen om Daniel Jurta van de troon te stoten. Hij is de te kloppen man in deze finale. Hij won de laatste vier titeltoernooien. En uh, wat gaat er nu gebeuren in deze finale? Het is uh, Kitajima die de leiding neemt. De Japaner, ja die mogen we niet vergeten natuurlijk. Dat is de Olympisch kampioen van 2004 en 2008. Hij heeft een uh, kalmerende speech van zijn coach gehad. Na de tegenvallende prestatie op de 100 meter schoolslag. En je zou bijna zeggen als je hem nu ziet zwemmen dat dat behoorlijk golden moet hebben. Want Kitajima heeft de leiding. Het is Willis, de Engelsman die meegaat in de slipstream. Het gelde geldt voor Jameson en Jurta. Jurta stoomt nu wat op richting het keerpunt van de 100 meter. Kitajima nog altijd op plaats 1. Jurta op 1600ste. Willis op de derde plaats. De laatste 100 meter. Het tweede deel van de race. Jurta is daar altijd sterk op. Zo werd hij ook wereldkampioen vorig jaar. Toen versloeg hij Kitajima in de laatste meters. De Japanner die toen finaal er doorheen kwam te zitten. Jutta aan de leiding. Kitajima op de tweede plaats. De Britten kunnen het nog niet echt voorlopig. En het gaat hard. Het schema van het wereldrecord. Jutta ligt voor die gele lijn. 50 meter te gaan nog. De Hongaar heeft de leiding. 3100ste het verschil met Kitajima. en De Japaner Tataysi nu op de derde plaats. En nu moeten de Britten dan komen om er hier... Echt een feestje van te maken. Het publiek helemaal op de bank. Het publiek gaat uit zijn dak. Maar Jurta is nog altijd de man die op weg lijkt naar goud. Of wordt het Kitajima. Of wordt het toch Jamison. Daar komt hij aan met zijn rode badmuts. Jamison. Hij ligt er bijna naast. Maar ik denk toch dat Jurta het volhoudt. Jurta gaat de Olympische titel pakken. Daniel Jurta. Ja, hij doet het. Hij kwam niet helemaal perfect uit bij de finish. Maar desondanks is het... Goud voor hem, goud voor Hongarije en een nieuw wereldrecord ook nog. Ja, ja, ja, ja, 2-0-7, 28. Een verbetering van de oude toptijd van Christian Sprenger, de Australiër met 300ste. Maar belangrijker nog dan dat is de wereld, uh, de Olympische titel voor Daniel Giurta. Hij pakte op 15-jarige leeftijd zilver in Athene, acht jaar geleden alweer. En nu staat hij straks op de hoogste treden. Hij hield het vol. Jamieson kwam nog heel dichtbij. Heeft er een zilveren medaille aan overgehouden. Mooi voor de schot 2-0-7-43. Het verschil was dus 1500ste. En de Japanner Rio Tataishi, toch enigszins verrassend op de derde plaats in 2-0-8-29. En weer geen medaille dus voor Kitajima na de vijfde plaats op de 100-meter schoolslag. Nu vierde. En uh, Andrew Willis. De Engelsman, hij uh, eindigt als laatste in deze finale. Maar de grote winnaar dus, Daniel Giurta uit Hongarije. Goed, inmiddels zo aangeschoven Peter Heerschop. Doe je koptelefoon op, kom er lekker bij. Goedenavond. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, ik, ik, uh, ik ben een beetje moe nu. Jo. Het uh, is, is vroeg een, op, iedere teken. dag natuurlijk. het ja, is vroeg vroeg op. Ja, de uh, wedstrijden waar ik, waar ik heen kan, dat is vaak om half negen. En dat betekent dat je toch wel om een uur of zeven minimaal in de metro moet zitten. Minim dus dan gaat de wekker om kwart over zes. En dan uh, gaan we kijken wat er te beleven valt. Ja, je bent natuurlijk ook nog steeds actief op 538 met ja. je rubriek uh, Lieve Marianne. Dat is ja. een toepasselijke naam uh, ja, mooi, ja. deze dag. Ja, dat was hartstikke mooi, hoor. Oh. <laughs> ja. Nee, dat was echt bijzonder. Ik heb haar uh, uh, voor het blad Goud zes weken geleden gesproken. en Dat uh, een, uh, was een prachtig gesprek, heel lang en een prachtig interview... En daar, daar, ja, daar voelde je dat wel aankomen. Daar was ze echt, voor die wegwedstrijd. Daar was ze zo vol zelfvertrouwen. De tijdrit zei ze toen al. Dat vind, ik, dat vind ik zo eng. Dat, uh, ik ben nergens bang voor, niet voor veldrijden, niet voor, uh, voor baanwielrennen, niet voor de weg. Maar de, de tijdrit, dat doet gewoon de hele tijd pijn. En ik ben daar zenuwachtig voor. Ik kan dat heel slecht. Ik moet daar iets in leren, dat misschien als ze wat ouder wordt, dat ze dat wel kan. Hm. Dus het verbaast me niet, maar die wegwedstrijd. Oh, ik heb echt gesmuld. Ik stond tussen rijen, dik Engels, in de stromende regen. Die allemaal voor Hemsted aan, uh, aan het juichen waren. en uh, Het viel echt stil. Ik stond in mijn eentje te juichen langs die kant toen die uitzag uit. Het was zo magistraal, joh. Het is haar zo, zo gegund. Ze is zo verschrikkelijk goed. Ze is gewoon wel de sterkste vrouw op dit onderdeel. Ja. En echt al jaren. En nu maakt ze het ook waar. Ja. Ik heb echt... Nou, de kippenvel, hier is die foto die heeft waarschijnlijk ook in de Nederlandse kranten gestaan. Als ze over de finish met de kippenvel op de armen. Ja, ja, dan ja. Hadden ja. De, haren, de haar op de armen staan ja. echt overeind. Ja. Bizarre foto inderdaad. Ja, magnifieke ja, foto. Dat moet gewoon de, de sportfoto van het jaar worden. Dat kan haast niet anders. Ja, dat denk ik ook. Maar toen ging het nog heel goed met de Nederlanders. <laughs> nou, je twitterde vanmorgen. Jij hebt de Twitter gelezen, Helmo. Ja, wat wordt het vandaag met uh, Marianne Vos? Zegt het uh, Peter Heerschop. Marianne Vos noemde je Edith Bos, Sebastian Verschuren. Die moeten we nog zien. Bas verwijderen ja. En de Holland 8. En daarachter hashtag drie medailles. Wel, ja. welke, welke drie had je in gedachten? Nou, ik had Edith Bos had ik eerlijk gezegd op goud. Maar dat is brons. Dus de, dat, dat was goed. Marianne Vos dacht ik toch. Ja, in de gouden flow dat ze toch nog wel derde zou kunnen worden. Daar had ik nog wel een, een goed gevoel. En ik had eigenlijk in mijn hoofd, en dat, is, dat scheelde niet eens zoveel, de Holland 8. Uh, uh, en dat scheelde ook maar een paar tienden. Ja, ik uh, geloof uh, zestiende van uh, bronzen. Ja, ja Ja, en die had ik wel in mijn hoofd. Maar nou ja, goed, zo kan het gaan. Wat, wat ik in mijn hoofd heb, dat, dat zegt nog helemaal niks. <laughs> dat, dat, bewijs, wel. dat bewijs is nu erg ja, nou ja, ik probeerde nog een soort uh, uh, ja, meester voorspeller. Ik denk, als het nou echt allemaal klopt, hè, dan, dan heb ik een gave. Maar, maar verwachten wij niet te veel van onze sporters? Ja. Erika, vind je het ook? Ja, absoluut. Ja. En, en, en het gekke is, de, de, ik denk dat de pers daar een enorme rol in speelt. Die waar jij nu ook toe behoort. Waar ik nu ook toe, daar, daarom aarzelde ik even. <lacht> nee, maar ik denk, ik denk dat echt. En op de een of andere manier... Ik heb, ik heb nooit meegedaan aan lijstjes maken. Ik ben dus ook geen goede voorspeller. Maar ik zeg maar iedere keer... er is nooit ook maar één geheide medaille. Het moet allemaal kloppen op dat moment. Er is wel één andere zekerheid. Ergens in onze Olympische ploeg loopt nou iemand rond die nog sportgeschiedenis gaat schrijven in Londen. Dat is bij iedere Olympische speler is altijd één, één verrassing. Maar is Marianne Vos dit al niet geweest? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee dat nee, is nou eentje die je wel een beetje kon bespreken. Ik ben het Erika nou, ja, eens. Ja, maar toch. Nou, kijk, bijvoorbeeld Bas Verweilen, die, die wint één keer een wereldbekerwedstrijd. Oh, oh. En, uh, en de rest wordt hij ook heel vaak veertiende of vijftiende, wat ook normaal is. Want het is een enorm brede top bij het schermen. Maar ja, wij zijn zo heerlijk erin dat wij als iemand één keer iets wint... dan, ja, dan verwachten we eigenlijk dat hij voorgoed de komende jaren de meester is op dat onderdeel. Maar Erika, is het dan wel verstandig om van tevoren te zeggen dat we gaan voor minimaal 17 medailles? Ja, want je moet aan de andere kant ook gewoon zorgen dat die lat bij iedereen hoog blijft liggen. En als, ja, maar daarmee, als, dan verwachten we toch ook... Dan is het nee, toch terecht dat we dat verwachten. Want nee, als kijk. de baas van de NOC dat zegt... Nou, de, van, of de chef de mission, laat de zo zeggen. De baas van NOC heeft het niet gezegd. De, chef de michon, dit is de eerste chef de mission die dat gezegd heeft. Ja. Maar je moet natuurlijk wel iets, iets vertellen aan de mensen. Je moet zeggen van luister, we hebben ons uiterste best gedaan. We hebben kansen, want iedereen die we, die we kwalificeren... Die, hebben, die, die heeft in principe wel een kans om een medaille te winnen. Zeker als je boven, boven jezelf uitspeelt. Maar het is hetzelfde wat jij inderdaad ook zegt, hè? De, de top is zo breed geworden. Als je bij Euro, judo ook kijkt. Wie had er ooit gedacht dat een Colombiaan nog iets zou winnen aan, aan, een, aan een medaille. Er zijn allerlei kleinere landen. En daar moet je eigenlijk blij om zijn. Die nu allemaal beginnen mee te, mee te, mee te doen. En dat komt ook omdat het internationaal Olympisch uh, steunfonds. Waarbij waar, solidarite, solidariteitsfonds. Die echt die, die, die landen die achteraan ja. huppelen, ja. stimuleren om ook hun best te gaan. Dat doen. is wel zo, maar iedereen vergelijkt het met de, de oogst uit Peking. Ja, maar kijk... Uh, uh, maar wat, wat dacht je nou van Engeland? Engeland heeft vandaag pas de, de, de eerste gouden medaille gehad. Ja, maar die zijn los nu, hoor. Daar komt er echt een reeks aan nu. Dat denk ik wel, maar... maar ik heb het nog niet gezien. Verwachtingen zijn goed. Het is ja. wetenschappelijk bewezen dat mensen beter presteren als de Absoluut. verwachtingen hoog zijn. Als je in een klas les krijgt van een, van een juf of een meester die, die, die jou het vertrouwen geeft dat ze veel van je verwacht... dan, dan presteren kinderen beter. Hoe deed jij beter. dat dan meer hè? Nou, ook. Ja, ik, eh, eh, kijk Kinderen die hebben toch snel iets van... ja, dat lukt mij niet en ja, die is heel goed en dat kan ik niet. En, en jouw taak is de hele tijd dat je inschat wat, wat hun niveau zou kunnen zijn... En dat ook uitspreken. Van, ik, ik geloof dat jij dit kan. En misschien niet vandaag, maar na drie lessen. En vertrouw mij, ik ga jou doorstaan En dit wordt iets heel moois. Jij gaat iets presteren. Dat is ongelooflijk. En ik ben nu al trots. Ik ben al bijna trots op je dat je dit gaat presteren. En dat kunnen ze. Alleen, ja, nu hebben we het over, over goud. Is de, de, er is er maar één, de beste van de hele wereld op dat moment. Maar verwachtingen uitspreken, dat is niet zo, zo erg. Ja, dat wij ernaast een bijzonder opportunist, opportunistisch land zijn... Ja, dat is een ander probleem. Maar, maar het maakt ons ook weer leuk, toch? Erika ja, wordt onrustig. Ja, ik word heel onrustig, want de 100 met de vrije slag... Ja. mijn nummer, de, ja. de, de halve finale, daar komt dadelijk... Ranomi. Ja. En ik hoorde van Pieter van Hogeband, die ik bij het uh, judo tegenkwam... dat Ranomi op een hele relaxte manier keurig in die halve finale is gekomen. Laten we maar eens gaan kijken dan in het uh, Olympisch zwembad. Bij Bob van der Tak, de 100 meter vrij. Bij de vrouwen, de tweede, mars. Ja, ja, ze wel een hele gecontroleerde race vanmorgen. Ranomi kromo Jojo. zeker niet voluit. 53-66. Ze kan veel harder, maar waarom zou je al je kruid al verschieten in de series? Vijfde tijd vanmorgen en daarmee ging ze vrij gemakkelijk door naar deze halve finale. Dat kun je niet zeggen van Femke Heemskerk. Die wel voluit zwom en uitkwam op een tijd van 54-43. En dat baart dan toch wel zorgen. Heemskerk topt eigenlijk al het hele seizoen met haar vorm. Heeft op deze 100 meter vrije slag nog niet onder de 54 seconden gezwommen. De beste seizoentijd van haar is 54-17. In februari gezwommen, helemaal aan het begin van het jaar. En dat uh, doet eigenlijk niet veel goed vermoeden voor deze halve finale. De acht halve finalisten worden voorgesteld aan het publiek. En dan begint zometeen die race. Kan ik nog even melden wie de eerste halve finale heeft gewonnen zojuist. Dat was Melanie Slenger uit Australië. Die kennen we nog. Die zwom Australië naar het estafette goud afgelopen zaterdag. En is misschien wel een van de grote concurrenten morgen van Ranomi Kromowidjojo. Ze klokte nu 53.38... Daarmee op de eerste plaats dus virtueel. Alexandra Hirazimenia uit Wit-Rusland tweede 53-78. Jessica Hardy uit Amerika derde in 53-86. Sarah Scheuström vierde. En voor Britta Steffen, de Olympisch kampioene van Peking... lijkt het Duk, Duk nu al te zijn gevallen. Want zij staat nu zesde met een tijd ruim boven de 54 seconden. Ja, ze is ook al 28 jaar. Britta Steffen, de swim-oma, zoals ze in Duitsland wel wordt genoemd. En ze realiseert... Dat de jongere generatie klaar staat. En uh, voor Steffen zit er, denk ik, geen finale plaats meer in. Of er moeten nu hele gekke dingen gaan, beuren, gaan gebeuren in deze tweede halve finale. Melissa Franklin is er ook bij in deze halve finale. En dus de twee Nederlandse vrouwen. Verder nog Amy Smith. Uh, Julia Wilkinson, Tang Yi, de 19-jarige Chinese... die opvallend genoeg de snelste tijdsvorm in de series vanmorgen. Jeannette Ottersen uit Denemarken, Francesca Helsel. En uh, dan heb ik iedereen wel genoemd die in deze race gaat zwemmen. Chromo Jojo zwemt in baan drie. Zometeen Heemskerk helemaal... Uh... Aan de buitenkant in baan 8. En dat kwam natuurlijk door die tegenvallende tijd van vanmorgen. Dan moet je in een van de buitenbanen. De start van de race is bijna daar. Chromo Ijoyo grote favoriet voor het goud. Zij heeft met afstand de beste seizoentijd staan. 52.75 bij de Swim Cup in Eindhoven in april. Maar het moet nu gebeuren. De start van de race is daar. Ranomi Chromo Ijoyo in baan 3. Femke Heemskerk in baan 8. Op weg naar de finale hopelijk Kromo Joyo heeft een aardige start zo te zien. Ligt meteen al uh, goed. Ligt meteen aan de leiding. Zo zien we het graag. Natuurlijk, Heemskerk blijft nog wat achter. Maar de verschillen zijn nog klein op die eerste meters. Chromo Wijojo richting het keerpunt van de 50 meter. Tussentijd 25-75. Dan gaat het behoorlijk hard. Janet Ottersen op de tweede plaats. De Chinese derde. Heemskerk keert als vijfde in 26.02. Nu de tweede baan. Chromo Wijojo nog altijd op kop. Wie kan er mee in het spoor van de Nederlandse? Dat is de vraag. Heemskerk heeft het moeilijk in baan 8. En Kromo Jojo haalt lekker door op de laatste meters. Gaat deze tweede halve finale heel gemakkelijk binnen met overmacht. En ze is bij de finish in 53-05. Een nieuw Olympisch record. Maar ik verzeker u, morgen gaat ze nog veel harder dan deze 53-05. Want dat kan ze. Chromo Widjojo Heemskerk tikt als zesde aan in 54-13. En dat is niet voldoende voor Femke Heemskerk om de finale te bereiken. We waren er al een beetje bang voor dat het niet zou lukken gezien haar vorm. En die vermoedens zijn helaas uitgekomen. Eén Nederlandse dus. In de finale morgen. Maar dat is natuurlijk ook al heel mooi. En zeker is mooi dat zij de grote kanshebber is voor het goud. Chromo Joyo dus als eerste door met de snelste tijd. 53-05 voor Melanie Schlenger en Melissa Franklin. Op de derde plaats uh, uiteindelijk 53-59. Ook een uh, dame natuurlijk om in de gaten te houden. De andere finalisten Tang Yi uit China. Jeannette Ottersen uit Denemarken. Francesca Helsel uit Groot-Brittannië, Alexandra Herazimenja uit Wit-Rusland. En Jessica Hardy redt het ook nog net, de Amerikaanse. En dan is het toch opmerkelijk dat Sarah Scheustrum is uitgeschakeld. Ja, die heeft, uh, zwemt geen lekker toernooi hier, hoor. Haalde ook de finale van de 200 meter vrij al niet. En nu op de halve afstand redt ze het ook niet. En zij is dan toch uh, een van de meest prominente afvallers. Samen dus met Britta Steffen. En namens Nederland dus Femke Heemskerk. Ja, uh, Heerke Terpstra, uh, dit is jouw afstand. Eerste reactie. Ja. Prachtig, prachtig. En als je zag hoe, hoe ontspannen eigenlijk Ranomi aan het stemmen was. Ze heeft zo'n mooie slag, hè? Het is, het is, ja. En, weet je, en en dat doet me gewoon denken, ja. Het is natuurlijk geen vergelijk, want van mijn record dat in Nederland acht jaar heeft gestaan... Ja. Als de aspirantje dat nu maakt, dan is dat niet, niet iets om over naar huis te schrijven. Dus dit is, ik, ik wil me ook helemaal niet vergelijken met haar. Maar als ik haar zo zie zwemmen, dan, dan, dan identificeer je, je toch wel een beetje erbij. En dan ja. weet je hoe het voelt. Dat ja. is als je een pink beweegt, dan schiet je vooruit. Ja. Als, het helemaal, als het helemaal klopt. Nou, dat had zij. Ja. Ja, ik wil even met jou terug naar, uh, naar toen. En met name naar uh, de spelen van Rome. Ik wil je iets laten zien... En ik wil de mensen die uh, op de webcam kijken nu even adviseren om mee te kijken. Want ik heb de dag voordat ik naar de Spelen ging, kreeg ik van vrienden iets in mijn handen gedrukt. Dat kreeg ik als cadeautje. En dat heb ik meegenomen om het aan jou te laten zien. In de hoop dat je het herkent. Nee joh. Nee. Echt niet? Echt niet. Dat we... hey, die is wel... van nee. mij. Nee, dat, dat hebben wij ook nooit volgens, gehad. Volgens nee. de overlevering zou dit een, een tasje zijn dat de zwemsters meekregen... Nee. van de spelen in 1960. Is dat, is nee. dat niet juist? Dat is niet juist. Uh, dat is wel een mooie. Is... Echt niet? Nee, echt niet. Mooi. En, en uh, Adidas wat... was ook helemaal... wat leuk! <laughs> En, nee, en, wat, en wat lief dat iemand dat daar aan je gegeven heeft als een soort... soort reliquie. Het is ja. een reliquie. Nee. Maar dan wil ik nu wel nee. weten waar het dan wel vandaan is. Ja, dat zou dat heel interessant wat zijn. Want dan zaten de zwemspullen schijnen erin gezeten te hebben. Sita Postumus, zegt die nou niet? Ja, zeker. Ja, van haar zou het zijn geweest. Echt waar? Ja. Maar misschien heeft ze dat gewoon zelf gekregen. Ook een zwemster? Ik, ik heb, ik heb, ja, zeker. Ik heb hem uh, nooit gezien. Krijg je dan afzonderlijk kreeg je dan niet iets van de organisatie? Kan het dan zijn dat je gewoon af, dat iedereen afzonderlijk iets van een sponsor meekreeg? Zo zou dat dan kunnen? Nou, er waren eigenlijk nog heel weinig sponsors. Laten we daar even mee beginnen. Nou ja, een al naam het was, Ja, precies. Ja. Anders had ik het ja. mooi wel, wel herinnerd. Ja. Nou, goed, bedankt. <lacht> <lacht> <lacht> mooi verhaal weg. Ik had hem ja, heel mooi waren. Ik denk ja. van, oh ja, wat leuk. Ja, ja het kwijt, maar. Nee, ja, ja. jij kent hem niet. Het ja, of niet of ik heb gewoon een senior moment. Ik kan dat kan ja, natuurlijk dat ook. <laughs> <laughs> um, um, de top 5, die, die ga jij veranderen. Da, da, heb, ja, je ja, al, heb, heb je je al in verdiept? Ja, wat heb ik me in verdiept. Ja? Ja. Zullen we eerst even een tuentje doen? Want dat hoort er, ja, er helemaal bij. Ja. De Radio in sportzomer Zomer top 5. Zoals elke dag in deze hebben We hebben ook vanavond dus weer een uh, sportfragment top 5. Uh, Erika, je mag de top 5 aanpassen. Maar laten we eerst eens luisteren naar uh, hoe de top 5 ook alweer klinkt. Fragment 1. Dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armin Stead in het wiel. Marianne Vos, ga door. Ga door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Huilend komt ze hier langs gereden. Marjane Vos.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 Ja, uh, we zijn hier in Londen uh, bij de Spelen, maar er zitten ook natuurlijk niet-Olympische uh, fragmenten in. Die vallen een beetje uit de tonen, heb ik inmiddels uh, ja, het gevoel. Ja. Um, uh, maar je mag er één uitgooien, Erika. Nou, laat ik, laat ik eerst beginnen dat ik er, ik er graag in wil hebben. Ja, mag dat mag je dat. Ik ben vanmiddag naar, of de hele dag eigenlijk, naar Jurdoor gegaan. En um, na eerst het grote drama voor Edith Bos dat ze niet de verwachte, wat ze zelf ook verwachtte, de verwachte goud had gehaald... was ze zo ontzettend verdrietig en helemaal kapot. En dan moet je je in een uur of wat moet je weer helemaal gaan oppeppen... om dan uiteindelijk dan een hele spannende, echte zo spannend werkelijk... uiteindelijk op het allerlaatste toch nog brons te winnen. En toen kwam ze daar van die mat af en ze was echt blij... Ja. En wij ook, want we, waren, waren, waren, waren, oh, we gunnen het er zo ontzettend. Elise hè, die heeft daar uh, opgepept in die uh, korte periode. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Die heeft er toegesproken. gesproken. Oh, wat ja. goed. Ja. Schiet even ja, luisteren ik naar, naar wat Bos daar zelf over zei. Ja, ik had helemaal niet door dat het nog zo weinig tijd was. Want uh, ik kreeg een tegen en toen zag ik dat het nog maar twaalf seconden was. Toen dacht ik, oh, chips. Nou, nu moet ik echt iets gaan doen. En ik liep erop af en ik dacht, nou, ik ga volle bak die woord maken. En ik scoorde gewoon Juco. Toen dacht ik, en nou ben je van mij. En toen zakte ze in en ik bleef rechtop staan. Ja, en dan krijg je dus unaniem bij ons. Ja, prachtig. Prachtig, ja. prachtig. Dus dat wil ik heel graag. En ja, en dan moet ik er wel die wat gaat uitgooien dus. natuurlijk. Ja, dan moet er iets uit. Ja, dan moet ik wat uit en... en, en. Ik heb dat moment gezien van Federer. Dat vond ik echt prachtig en dat is, dat is, die wil ik er graag inhouden. Het is even de zevende Wimbledon-titel. Ja, zeker. En uh, je begrijpt natuurlijk wel dat ik uh, van ons goud en ons zilver helemaal niets wil schrappen. en dan blijft er eigenlijk maar één ding over en dat is Bradley Wiggins die de wint van de Tour de France dat is ook al zo lang geleden ja joh. vandaag heeft hij ook weer gewonnen. ja de titels aan elkaar wat ga je nu nog uh, aan bijzonders doen voor je hier uh, de studio nadat je de studio hebt verlaten ga, wat ga je nog uh... ik ga uh, erbij zijn als Marjan wordt uh, gehuldigd Vanavond. Ja. En als Edith Bos wordt gehuldigd vanavond. Zit je dan in een wagentje op een speciale plek met je uh, uh, knie waar je nee, wat hoor. problemen mee hebt? Nee, of, uh, ja. Ga je gewoon staan, wat ga je doen? Nee, nee, nee, ik ga gewoon ergens aan de zijkant staan. Kijk, het is voor de eerste keer. Toch gek? Het is wel voor de eerste keer dat ik dat, dat op zo'n manier meemaak. Want ik mocht dus altijd achter de coulissen zitten en dan de, de, de, diegene die gehuldigd moest worden, even lekker te zeggen van nou joh, ga ervan genieten en wat dan ook. Ja, nou ben ik gewoon toch maar een. Mis je uh, dat? Nou, ik heb er een beetje, een beetje gemengde gevoelens over. Uh, tuurlijk is het logisch. Als jij geen functie meer hebt, dan, dan, dan mag je al blij zijn... als je als journalist bijvoorbeeld zo dichtbij de speler mag zijn. En dat ben ik ook. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar ik kwam hier binnen en het is nog wel mijn ding. Ja. Maar ik sta er wel helemaal buiten. Maar je, je, je, je, en dat is je bent toch sport, je ademt toch sport. Je wordt hier toch gewoon uh, er nog steeds er helemaal bij. Hoe... Ja, maar wel op een andere manier. Wel op een andere manier. Kijk, je had ook zelf de, de verantwoordelijkheid natuurlijk. Over wat er allemaal gebeurde. Uh, het, het, het, het is. Je had ook bijvoorbeeld... Wat ik heel erg mis. Dat op het moment dat er een uitslag was... Dan, dan werd het ge-sms. Dat had je onmiddellijk klaar. Uh, je wist precies wie, wat, waar en wanneer. En hoe je daar kwam. En dat kon ook allemaal. Want je had uh, een auto van de IOC en zo. Ja. Nou, en dat zijn allemaal wat dingen. Nou, nou ben ik net als jij... Gewoon heel lang bezig met het uh, openbaar vervoer. Ja. Wat heel goed geregeld is overigens, daar, daar niet van. Ja, maar het is gewoon allemaal even wennen. even wennen, Maar je, bent er, wel, je bent er wel bij. Absoluut, en dat, dat vind ik heerlijk. Ja. Dat vind ik echt helemaal heerlijk. Ja. Goed, uh, we gaan naar het zwembad. Uh... Ja, we stellen het nieuws uh, van 9 uur even uit. Want uh, we hebben een Nederlander zometeen uh, in het Olympische zwembad, Bob van der Tak. Ja, Nick Driebergen in de halve finale van de 200 meter rugslag. Enorm gegroeid als topsporter, zegt zijn coach Martin Truijens. Veel stabieler geworden qua niveau. En dat moet zich dan nu gaan uitbetalen. Hij uh, wil zo graag voor het eerst eens naar een grote mondiale finale. Want dat is nog nooit gelukt. Vorig jaar was hij er heel dichtbij. Toen miste hij de WK-finale in Shanghai op 900ste. En uh, dat wil hij natuurlijk niet nog een keer laten gebeuren. Hij is wel een goede race uh, Driebergen vanmorgen in de series uh, kwam uit op een tijd van 1.57.29. Een goed opgebouwde race. En als ik zo eens kijk naar de tijden die tot nu toe zijn gezwommen... in de eerste halve finale, met zo'nzelfde tijd... denk ik dat Driebergen gewoon in de finale zit morgen. Maar goed, hij moet het eerst nog maar doen natuurlijk. Want het was op de 100 meter rugslag ook zo... dat Driebergen sneller zwom in de series dan in de halve finale. Dat resulteerde toen in een uitschakeling. Tiende plaats, geen finale. Hopelijk voor. Voor hem gaat het nu beter. Hij neemt het op onder meer tegen Tyler Clary. De Amerikaan die start in baan 4. En de Chinees Feng Ling Zhang in baan 5. Driebergen ligt daarnaast in baan 6. De start van de race is daar. Vanmorgen dus een goed opgebouwde race. Zoals gezegd heel vlak gezwommen. En zo moet dat eigenlijk ook op zo'n 200 meter. Opening toen van Driebergen in 28.07. We gaan zo kijken waar die nu op uitkomt. Als we gaan richting het keerpunt. Verschillen zijn nog niet al te groot. Groot. Het is uh, Clary die wel goed gaat in baan 4. Hetzelfde geweld voor Kabor Balog in baan 3 de Hongaar. Die ligt aan de leiding na 50 meter. Maar de verschillen zijn nog klein. Driebergen op de zesde plaats in 27.95. Dan is hij een tiende sneller dus dan vanmorgen. En gaat hij dan niet te hard weg vraag je je af. Want de kracht van die race van vanmorgen was nou juist dat het zo mooi vlak was. Driebergen ligt op een vierde, vijfde plaats uh, nog steeds. Het is uh, Clary die zoals verwacht aan kot gaat in deze race. Ook de Chinees doet het goed in baan 5. Als we gaan richting het volgende keerpunt. 100 meter. Clary. 54 honderdste voorsprong op de Chinees. En de Japaner Watanabe uit baan 1. Nu op de derde plaats. Driebergen vijfde in 57 14. En dan gaat het behoorlijk harder dan vanmorgen. Nu zit hij al zo'n 6, 7 tiende onder dat schema. Nick Driebergen. Maar hij moet het zien vol te houden. Dat is de kunst natuurlijk. Als je kapot gaat op zo'n laatste 50 meter of 100 meter. Dan ben je gezien op de 200 meter rugslag. 50 meter te gaan nog. Clary nog altijd op kop. De voorsprong op de Chinees is groter geworden. bergen ligt nu vierde. in 27, 30. Een tiende nog heeft hij voor op dat schema van vanmorgen. Het wordt denk ik toch... Niet zo'n vlakke race als in de series, maar gaat hij door naar de halve finale. Nick Driebergen op een vierde plaats. Hij moet aanzetten op die laatste meters om het te kunnen halen. Hij lijkt toch nog wel redelijk wat over te hebben. Hij gaat de vierde of vijfde eindigen. Het wordt toch nog heel erg spannend. Hij wordt vierde, Nick Driebergen. Hij wordt vierde. Clary wint voor Zang en Watanabe. Driebergen vierde in 1.57.